tafelbereiding, namelijk een crepe Dus je moet nog gaan flamberen oh, ook. Ja, ja. Um, dus dat soort, dat soort onderdelen gaan ze dan heel erg naar kijken van hé, hey, ben je stressbestendig? Uh, entertain je ook de gast? Dus in dit geval dus uh, de maître en de ja, de ondernemer van uh, de bokkedorren of de eigenaar van de bokkedorren ja. Um, ja en toch ja blinkte ik op uh, ik was wel, wel heel erg zenuwachtig alleen ja blinkte ik toch wel wat meer uit als de rest denk ik ja en je wist je zenuwen ook een beetje onder controle te houden door toch vriendelijk te blijven lachen tijdens het uh, ja. stressvolle moment ja ik denk dat het toch ook was dat ik uh, merkte van nou ja de spanning neemt het toch ook wel over en um,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 Dus uh, ja, er zit, er zit heel veel variatie en uh, motivatie in deze opleiding. Dus uh, ja, ik denk dat ik wel een goede keuze heb gemaakt. Want uh, ik zit nu weer leerjaar 2. Verder dan uh, dat ben ik uh, nog nooit gekomen. <laughs> <laughs> dus ik denk dat dat wel, uh, nou ja, wel, iets, uh, wel iets goeds betekent. Dus, ja. ja. En, en uh, hoeveel leraren zijn er? Drie? Um,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 met College Airport om heel Zandvoort als de stagielocatie van Nederland te aan te bieden. Dus niet alleen maar bepaalde bedrijven, ondernemers, mm. maar heel Zandvoort. Met kijkend naar de evenementen, met Formule 1, maar ook alle paviljoenhouders... die best wel problemen hebben om gespecialiseerd en goed